Eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de VS is het dodental van orkaan Sandy opgelopen tot 88. In New York City vielen de meeste doden 38. De politie verwacht vooral nog slachtoffers te vinden... in overstroomde delen van Staten Island. De komende dagen worden in New York 1 miljoen maaltijden... en flesjes water uitgedeeld aan stormslachtoffers... VVD-prominent Robin Linschoten denkt dat het nieuwe kabinet het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zal aanpassen. Volgens de oud-staatssecretaris kunnen de inkomenseffecten niet zo significant zijn. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Zijlstra, noemt de zorgpremie een pijnlijke maatregel, maar zegt dat de fractie die met opgeheven hoofd zal uitleggen. In Heerlen is de herdenking van een moord uitgelopen op ongeregeldheden. Op de plek waar een man van 22 vier jaar geleden werd doodgeschoten... kwamen gisteravond zo'n 150 jongeren bijeen. Een aantal van hen richten vernielingen aan. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt. In Voorst bij Apeldoorn heeft brand gewoed... bij een van de grootste sauna- en wellnessresorts van Nederland. Het vuur verwoestte een grote buitensauna. Er zijn geen gewonden gevallen... Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten. De Amerikaanse overheid is begonnen met de veiling van ruim 300 renpaarden... die eigendom waren van de leiders van een Mexicaans drugskartel. Maandelijks kochten bandleden voor meer dan 1 miljoen dollar aan nieuwe paarden... om zo geld wit te wassen. Ze werden in beslag genomen op boerderijen in Oklahoma en New Mexico. FC Twente is in het bekertoernooi verrassend uitgeschakeld door FC Den Bosch...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 You know we only live one life yeah. It was love at first sight And being by your side is the only thing on my mind You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself, and you gonna find yourself.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 Bing that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 Zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet kan. Als hij komt. Hij de troon bestreef, en zulke slag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren, en niemand werd er arm. Say it, sorry, cause we got no reply.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 be old. <laughs> When you say nothing at all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 Want all is all alles, all alles, alles in één. Woohoo, is de kont van